4 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. In Groningen is vannacht een tanker tegen een brug gevaren. Niemand raakte gewond, maar volgens de politie is de ravage groot. Er zit een groot gat in de Noordzeebrug over het Van Starkenborg kanaal. De oorzaak is nog onduidelijk. Waarschijnlijk ramde de tanker de brug met een uitstekende kraan. Grote delen van de geluidswal vlogen het fietspad op... waar op het moment van de botsing geen mensen reden. De opruimwerkzaamheden in Groningen duren waarschijnlijk nog een paar uur. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de prijzen van brandstof. Ook de marktwerking in de sector moet worden onderzocht. De Kamer nam gisteravond een motie aan die was ingediend door de PVV en de PVDA. Ze noemen de hogere brandstofprijzen in de afgelopen jaren onverklaarbaar... omdat de dollarprijs gelijk is gebleven en de olieprijzen zijn gedaald. Voor de zomer wil de Tweede Kamer de resultaten zien van het onderzoek naar de brandstofprijzen. De Libische staatstelevisie heeft vannacht beelden laten zien... van de Libische leider Gaddafi, die wordt rondgereden in zijn limousine. Er staat bij dat het rechtstreekse beelden zijn. Aanhangers van zijn regime omringen hem, scanderen pro-Kaddafi-teksten en zwaaien met vlaggen. Af en toe laat Gaddafi zijn gezicht zien. De spanning in Libië, waar Gaddafi al 40 jaar aan de macht is... is net als in andere Arabische landen de afgelopen dagen opgelopen. Gisteren kwamen zeker zeven mensen om het leven... bij gevechten tussen tegenstanders van Gaddafi en de oproerpolitie. In de Europa League hebben de drie Nederlandse clubs... een goede uitgangspositie om door te gaan naar de derde ronde. PSV speelde in de Heenwedstrijd tegen Lille in Frankrijk met 2-2 gelijk. Terwijl bij de Eindhoven en Naren nog met 2-0 achter stonden. Ajax versloeg Anderlecht in Brussel met 3-0. En in Rusland was FC Twente met 2-0 te sterk voor Rubin Kazan. Dan het weer. Vannacht overal ligt de vorst. Overdag vooral in het noorden en oosten bewolkt en elders zonnig. Het wordt 2 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Ik moet er nog steeds een beetje aan wennen. Ik dacht echt dat de lente al een beetje in de lucht zat. En nu hoor ik toch steeds op het nieuws dat het vriest vannacht. Dus dat we weer uh, naar ijzige tijden om kunnen kijken, in ieder geval vannacht. Nou ja, dan trekken we gewoon wat warms aan... en uh, luisteren we naar de radio. Kruipen er lekker dicht tegenaan, tegen die radio... om te luisteren naar de vragen en de warme antwoorden... die binnenkomen via 0800-1121. Mailen kan via omroepmax.nl. En uh, kom eens een kijkje nemen op www.nachtzuster.net. Want daar kun je chatten met andere luisteraars en praten over de onderwerpen die voorbij komen. Zo heb ik nog openstaan de vraag van Frank. Wat eten kraaien bij sneeuwval? Hij heeft grote groepen kraaien die overvliegen. En hij wil zo graag weten waar ze dan naartoe gaan en waar ze dan iets gaan eten als er, als er sneeuw ligt. Dennis is nog steeds op zoek naar een vrouw. De uh, reacties stromen niet binnen. En ik gun het Dennis zo om met een leuk iemand op vakantie te gaan... een weekje naar West-Europa. Heb je interesse, mail even naar max.nl. Nou, we hebben het al gehad over het met de ogen knipperen. Volgens mij is die vraag wel beantwoord. Maar Nico wil nog graag weten waarom in Amerika de namen worden afgekort... naar bijvoorbeeld Bob bij Robert, naar Bill bij William en waarom dat dan niet de logischere afkortingen zijn... zoals uh, Will bij William. Nou, als je dat een beetje kunt verklaren, 0800-1121. En we hebben het straks nog even over de zonnepanelen... want André is op zoek naar een lens... waardoor de uh, zon die op zijn panelen schijnt intensiever wordt... en uh, vraagt zich ook af of dat zomaar kan. 0800-1121. Boniem en Sunny. Nou, naar aanleiding natuurlijk van de zonnige verhalen over de zonnecellen. Ik krijg ondertussen via nachtzuster omroepmax.nl een beestje toegestuurd. Dank je wel Peter van Bel. Het is dat, dat bewuste beestje waar we het net uh, over hadden. Uh, um, en uh, ik zal inderdaad dit beestje even doorsturen naar Henk Proce. Dan heeft hij het ook nog gewoon zo op zijn computer. Dat is altijd leuk om te hebben. Verder um, uh, wil ik ook nog even iedereen bedanken voor het sturen van de... Naar nou, omroep, max postbus uh, 518 1200 AM in Hilversum. Want uh, ja, ik geniet er toch iedere week weer voor om van om zo'n stapel kaartjes te krijgen. En uh, leuk om ook nog ouderwets via papier van jou of van u te horen. En dan nog even een aantal mailtjes die ik nog binnenkrijg. Want Stan die mailt mij nog. Um, ja, Astrid, je had het net over de tekenfilmserie waarin kleine figuren door een menselijk lichaam heen lopen, waardoor kinderen in de jaren tachtig, zoals ik zelf, een beeld kregen van hoe het lichaam werkt. De serie heet Er Was Eens, en in dit geval was het Er Was Eens De Mens, en er waren meerdere series van, waarvan er vier in het Nederlands zijn vertaald, en, uh, want het was een Franse serie van oorsprong, en dat waren dan Er Was Eens De Mens in 1978, dat ik dat dan nog weet, want toen was ook wel heel klein hoor, Er Was Eens de ruimte in 82 er was eens het leven in 1986 en er was eens Amerika in 1991 en dat klopt inderdaad, dat is de serie waar ik aan refereerde en uh, eens even kijken of ik hier een naam bij heb want ik krijg nog een uitgebreid mailtje over het knipperen. wat ik echt leuk vind om nog even met je te delen Um, knipperen met de ogen is oorspronkelijk ook bedoeld... om je ogen te beschermen tegen uitdroging en vuil. Daarentegen is het ook om spanning mee te meten. Hoe hoger de spanning, des te sneller iemand met de ogen knippert. En om deze reden gaan verliefde mensen sneller met hun ogen knipperen. En dat ken je natuurlijk uit tekenfilms... dat als mensen verliefd zijn, dat dat dan heel erg snel geknipperd wordt. Um, eens even kijken, de, de metingen van oogbewegingen bij Amerikaanse presidentskandidaten tijdens verschillende verkiezingen gaven ook interessante informatie. Want de kandidaat die het minst met zijn ogen knipperde kwam het zelfverzekerd over. En de kandidaat kreeg dan ook gemiddeld meer stemmen. En als twee mensen met elkaar in gesprek zijn, dan gaan ze soms de snelheid van het oogknipperen van elkaar overnemen. En misschien merk je zelf ook wel eens dat als je in gesprek bent met iemand die bijvoorbeeld zenuwachtig knippert met zijn ogen... dat je dan de neiging hebt om ook sneller te gaan knipperen. En misschien probeer je dat dan te onderdrukken om de ander niet te kwetsen. Dat doe je allemaal onbewust. Gek genoeg zal deze ander niet eens merken dat je de knipperfrequentie overneemt... omdat hij of zij juist de indruk heeft dat je het goed met hem kan vinden. Dat noemen ze dan weer spiegelen als je hetzelfde doet als degene die tegenover je zit. Ehm, um, eens even kijken. Ja, dat wordt zelfs ook nog uitgelegd in dit mailtje... van uh, degene die zich Sas van Gent noemt. Als je iemand zijn houding en bewegingen nadoet... ervaart de andere overeenstemming... en voelt hij uh, ook dat je hem aardig vindt. Daardoor zal hij ook jou weer aardig gaan vinden. En als het je lukt om ook je mimiek, je ademhaling... en de snelheid van oogknipperen op die van de ander af te stemmen... dan heb je het helemaal gemaakt. Spiegelen dus. En dit is ook nog even leuk, een artikeltje uit Spits. Knipperen legt de hersenen kort stil. Een Londense universiteit heeft ontdekt dat bij elke oogknipper... de hersenen een deel van de visuele systemen uitzetten... Dat, uh, dat zou verklaren waarom veel mensen zich niet bewust zijn van het knipperen van hun ogen. Een knipoog duurt tussen de 100 en de 150 milliseconden. En op dat moment komt er geen beeld en geen licht binnen. Maar toch ervaart niemand dat het even helemaal donker wordt. Joh, wat een informatie over een simpel oogknipper. Maar dan is er ook nog toegevoegd een oogknipperspel. Hoe lang kun jij iemand aanstaren zonder te knipperen met je ogen? Nou, dat is toch wel nou leuk om te gaan doen, hè? Als je echt niks anders te doen hebt, je kunt niet slapen. Het is elf minuten over vier. Je denkt, goh, ik ga met mijn partner een gezellig aan tafel zitten... en we gaan het oogknipperspel doen. Ik wens je vast uh, heel veel succes daarbij. Harry? Ja? Jij denkt, het gaat niet het meer gebeuren. Van van ik heb één antwoord op één vraag. Nou, toe maar, Harry. Ja, toe maar. Het uh, antwoord is over de Cv-ketel, al die dingen die staan ook in de morale woestijn. En dat wordt nogal wat heter en die staan in de pollenzon zon. Dus dat is dat dan. Yeah. Een ander ding, wat ze zelf thuis zou kunnen doen is de zonnepaneel als heb je de meest dure of zo, die mee te laten bewegen met de zon. Okay. Dus Zeg maar voor een, dat zich gewoon die helling stelt van uh, dus in de ochtend is die zon natuurlijk. We zitten wat noordelijker, dan is die wat lager. En in de avond is die ook wat lager, dan, uh, dan kan je nog wat winst maken. Okay. En de gratis is: is de volgende. Dus waarom zitten nou bij de herenbroeken de gulpen op de rechterkant, de ritsen? En bij de vrouwen op de linkerkant, hadden we nu een keertje tegengekomen, Dan werkte hij de tweedehandswinkel. Hé, hey, leuke broek en zo. En dan zei iemand: dat is een vrouwenbroek. Ja, <laughs> nou, hoezo? Ja, dat is allemaal aan de kant. Maar waarom is dat? Nou, dat is een goede vraag. Hey, ik wens je nog een fijne avond. Ja. Hoi, hoi. Dag, zo. Het is echt, Harry is uh, geheel self -sufficient. Die regelt het allemaal zelf. Dat was een goede vraag inderdaad. Waarom zitten uh, de, de knopen en de ritsen bij vrouwen andersom dan bij mannen? 0800 1121, als je dat weet. En dan ga ik door naar Sjak. Hallo Sjak. Ja, goedemorgen. Hallo. Ja, ik hoorde dat toevallig van de zonnecellen en of daar lenzen voor zijn. Ja. Nou, daar zijn ze schijnbaar volop mee bezig. Ik zag laatst een programma op Discovery en dat zijn uh, flexibele lenzen. En die waren ze aan het testen tegen alle weersomstandigheden. Maar die zijn, uh, ja, die zijn in principe in de maak, ja. Nou, maar dat klinkt goed, want dat is precies wat André hebben wil. Ja, die waren al getest op uh, 30 kilometer hoogte om extreem lage temperaturen... En uh, ze waren eigenlijk bestemd voor uh, satellieten om uh, ja, een, een uh, maximale hoeveelheid uh, energie uh, op een zo klein mogelijk uh, oppervlak uh, te verkrijgen. Ja, nou ja, dat is precies, precies wat André wil bereiken. Dus dat, ja. uh, dat sluit mooi aan. Maar het is nog in ontwikkeling, dus hij kan ze nog niet even bij de supermarkt halen. In principe, het is er. Alleen, ja. het, ze zijn het volop aan het testen. Oké. Okay. Nou, dat is super, Jacques, dat je het nog even toevoegt. Oké. Okay. Ja. En um, uh, even, even altijd zo'n vraag, hè, zo rond kwart over vier. Waarom ben je wakker? Nou, ik, uh, ik ben aan het werk. En wat doe je? Ik ben vrachtwagenchauffeur. Ik heb jou eerder gesproken, of niet? Ja, mm, ah, misschien lang geleden. Ja, lang geleden. Oké, okay, en ik mag, niet, ik mag niet meer vragen wat je vervoert. Nou, ja, dat is uh, van mij mag het toch? Oh, wat vervoer je? Uh, heel veel pakjes. Ik voel me eigenlijk net de Sinterklaas. Ah, oh, dat is, lijkt me leuk. Een geheimzinnige lading, je geen idee wat erin zit. Nou, ik weet waar erin zit. Uh, heel veel verschillende dingen. Oh. Ik zeg al, uh, ik ben meer een Sinterklaas. Nou, ik wens je veel plezier met uitdelen dan. Dat is goed. Oké, okay, dag Jacques. Oké, okay, dag. Hoi. Um, Anouk. Ja, hallo. Hallo. Zeg het maar. Ja, ik uh, reageer op, uh, op Dennis, een uh, vakantieplan. Oh, wat leuk, Anouk. En, uh, maar ik wil dat uiteraard weer weten. Ja, dat lijkt me wel verstandig. Ja, ja ik ga niet uh, zo in zee. Nee. Ik wil wel over zee. wil <laughs> in West-Europa blijven. Maar ik zou het best leuk vinden om naar Engeland te gaan. Engeland. Nou, dat dat het... is Ja, dat is ook weer. Ik denk volgens mij maakt het uh, uh, maakt het Dennis allemaal niet heel veel uit, maar wilde nee. hij gewoon gezellig met iemand op pad. Maar ik vraag me wel af, Anouk, wat, wat jou dan aanspreekt in de oproep van, van, van Dennis. Uh, nou, hij is visueel gehandicapt. Ja. Dan weet ik niet of hij helemaal stekenblind is. <laughs> dan ben ik vergeten te vragen of hij stekenblind was, ja. Maar zo klonk maar, uh, het wel. Hij klonk stekenblind. Ik ben zelf ook uh, gehandicapt op een ander punt. Dus dan was het meer zo de lamme helpt blinde. Ach. Dat. Nou ja, dat, dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn natuurlijk. Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar uh, mag ik vragen wat voor handicap je hebt? Ik uh, loop langzaam. Oh langzaam. Nou, ik, ik. Volgens mij was het Dennis allemaal om het even, maar was hij vooral op zoek naar uh, gezelligheid en een reisje. En jij wil graag naar Engeland. Ja. Nou en. Um... En ik wil graag. Uh, ja. Ik wil dan natuurlijk ook er meer over weten. Ja. Maar ik vond wat, wat ik zo grappig vond, is dat hij vlakbij berg op zo'n motor Want daar woont mijn zoon. Nou, dat komt dus even goed uit. Ja. ja, dat vond ik even heel leuk. Dat, dat er, trof het me ook. Ja, precies. Want en ook, ja, ik kan me dus echt goed verplaatsen in iemand die een handicap heeft. En hoeveel jaar ben jij, Anouk? 65. Nou, een, een match made in heaven, volgens mij. Denk, uh, denk ze ook dat. Ze ja. Ik ben een ondernemende vrouw. Ondanks dat ik uh, niet zo, zo goed kan lopen. Ja. Maar ik kan altijd wel alles goed organiseren. Maar, maar dat, dat klinkt allemaal alsof je het prima op een rijtje hebt. Waarom, waarom dan toch een wildvreemde man wil wel op vakantie? Ik is er niemand in jouw omgeving om mee op vakantie te gaan? Ik uh, ga altijd alleen met vakantie. oké. Okay. Nog nooit eerder gedaan. Nou, en wat is dan nu de overweging om toch een keer samen te gaan? Gewoon die klik. Ja, die klik nou, misschien. het goed zeg. Ja, ik zit even te denken, want ik zit hier natuurlijk wel hoog en droog in Hilversum een beetje te koppelen. Maar ja, ja ten eerste moeten jullie natuurlijk er nu eerst achterkomen of het een beetje klikt, echt een beetje klikt tussen jullie. Ja. En ik, ik, ik kan natuurlijk nooit checken of hij niet een of andere engert is of dat jij niet een of andere engert bent. Ja, precies. Dat is ook zo. Dus hoe kunnen we dit nou zo praktisch mogelijk dat jullie een beetje... Even kijken. Heb jij ook uh, mail? Mail, ja. Echt waar? Ja. Nou, ik heb allemaal, nou, wat fantastisch, dan, want ik heb ook het mail van Dennis. Ja. Dus dan, uh, uh, dan blijf je even hangen, dan geef ik je het mailadres van Dennis door. Ja. En dan kunnen jullie even me, per mail even polsen of het een beetje klikt. Misschien als het als het dan een beetje klikt, telefoonnummers doorgeven en dan zo langzaam opbouwen tot die vakantie. Ja, ja, ja. ja. Maar ik wil wel vragen aan Noek dat mocht het nou klikken? Ja. Of mocht het nou niet klikken, wil je me dan even op de hoogte brengen? Want nu ga ik natuurlijk nachtlang wakker liggen. van Hoe zou het zijn met Dennis en Nanoek? Ja, als de reden wakker van. Ja, jammer. precies. Dat zou heel vervelend zijn. Want ik heb mijn slaap hard nodig. Ja. Dus, maar ik, ik, ik hoe ga. de kleine. Het, ja, heel goed. Vandaar dat ik mijn slaap ook hard nodig heb. Ja. <laughs> nee, maar dat zal je niet geloven. Maar die wordt één volgende week. Ja, ik weet het. Het is toch, dat gaat toch allemaal. De, de... Ja, ik weet. Ik heb een kleindochter van een half jaar. Ja. In dat berg op zo'n dan. Ach, leuk. En, uh, <laughs> ja, het ook, gaat ook al zo hard. Ja, het gaat veel te snel. Het is echt uh, griezelig hoe snel zo'n jaar voorbij gaat. Maar je blijft. hebt uh, vier kinderen, geloof ik. Nee, niet? drie. drie? drie. Oh, drie. Ja. ja, dat is al heel veel. Ja, zeker. Ja, maar leuk. Maar wel leuk. Ja, ja. zo leuk. Ja. Een leuke baan, geloof ik ook wel. hè? Ja, het is wel aardig. <laughs> <laughs> ja. ja, ik uh, luister vaak. Ah, Anouk, jij gaat het vast het gaat vast goed komen tussen jou en Dennis. Want jij, als jij zo begaan bent met mensen en Dennis is echt op zoek naar iemand om gewoon alleen maar wat gezelligheid mee te delen. Ik hoop echt dat jullie, uh, dat jullie een beetje nou. Van... Maar ja, ik vraag me dus bijvoorbeeld helemaal af als je nou uh, visueel gehandicapt bent, uh, hoe je dan gaat reizen bijvoorbeeld, hè? Ja, nou volgens mij kan hij zich prima redden. Want hij is al 40 jaar uh, uh, zijn zicht kwijt. Dus dan op een gegeven moment uh, wendt het ook. Maar misschien dat hij daarom ook wel heel graag uh, gezelschap ja. uh, mee ja, ja. wil. Nou ja, en inderdaad, als jij dan uh, wat langzaam loopt... dan kunnen, kan hij jou weer ondersteunen. Nou, het ik land zie het op de blinden. Het Klinkt theoretisch als een match made in heaven. Dus ga vooral even met elkaar mailen en hou me alsjeblieft op de hoogte. Ja. En um, uh, groetjes aan de hele uh, familie in Berg op Zoom in ieder geval. Ja. En dan ga ik snel van je horen, hoop ik. Ja. Dankjewel, Anouk. Dan krijg ik uh, nog ja. eens... Uh, Blijf hangen. Uh, Geef ik je even het mailadres. Oké. Okay. Oké. Okay. Ga ik ook even een toepasselijk plaatje draaien. Goed. Ja. Het draait tenslotte allemaal om de liefde. Love is in control, van Donna Summer is dit. Sweet. Let's him Een waardeloze muziekkeuze, dit. Thomas Summer, Love is in Control. Want het ging juist helemaal niet om liefde, natuurlijk. Dennis en Anouk, het ging om gezelligheid. Dennis en Anouk samen naar West-Europa op vakantie. Ik, ik hoop zo dat het gaat lukken. Het zou toch mooi zijn als we zo uh, deze vraag van Dennis... die uh, vroeg of er misschien gezelschap te vinden was, kunnen beantwoorden. Datingbureau, nachtzuster. Vooral uw dates en gezellige vakanties. 0800 1121. Maar eigenlijk draait het natuurlijk om vragen en antwoorden. Dus is er nog een vraag waar je mee rondloopt, bel me vooral. En weet je het antwoord op de vraag waarom uh, de knopen en de ritsen... bij vrouwen aan de andere kant zitten dan bij mannen? Bel dan ook even, 0801121. En die vraag van uh, Nico is nog niet beantwoord over de namen. Waarom Robert Bob wordt en niet Rob. Waarom William Bill wordt en niet Will of gewoon William. Weet je het antwoord? 0800 1121. Eén. Um, eens even kijken hoor, want uh, ik ging even naar Yvonne. Hallo Yvonne. Frits, goeiemorgen. Hallo. Hallo. Ja, ik bel in verband met uh, dat ik uh, echt moet stoppen met roken. En dat ik daar ontzettend veel moeite mee heb. En als ik dan zo'n aanval krijg om zo'n ding te pakken... dat je dan iemand zou kunnen bellen, want er is dan wel verpleegkundige hulp... Ja. Maar die is maar één keer in de paar weken te bereiken. En nu heb ik gehoord, want een paar jaar geleden was ik bij een neuroloog, ja. mensen met veel pigment veel meer moeite hebben dan uh, andere mensen oh, met, met een blanke huid. Want dat was toen ook heel erg vreemd voor mij. Hij zei: God, ik ben toen donker, ik heb een donkere huid. Ik ben gewoon een Hollandse, maar. Uh, dacht dat jij ja, jeetje waarom je stelt in die vraag mij eigenlijk. En uh, ja, dat schijnt er ook mee te maken uh, te hebben. En nu was mijn vraag, als ik nou zo in nood zit, yeah. kan het wel zijn, want dan voel je je heel eenzaam. En dat je denkt van, god, kon ik even iemand bellen en even zeggen van, ik wil hem pakken, maar ik doe het niet. Yeah. En ik heb ook een voorbeeld van... Als ik dan gestopt ben, dat ik dan een aantal uren van, van die paniekaanvallen kan krijgen. Gewoon van dat je iets mist. Wat verschrikkelijk, hè? Dat je toch zo vreselijk verslaafd kunt raken aan, uh, aan iets als sigaretten. Het is heel, heel, heel erg. Ja, ik vind het. Het een, een, een, een, lijkt wel bij mij een, een vervanging geworden tegen uh, alle stress en, en ook een stuk eenzaamheid. Ja. ja, ja. ja. Ja. En ik weet het, ik ben heel destructief bezig, ik weet het zo donders goed. Ja, het, is, het blijft een hele vieze gewoonte, maar als je, er eenmaal, uh, als je er eenmaal aan zit, dan is het heel lastig eraf te komen. Maar, uh, Yvonne, je bent op dit moment niet gestopt. Ik, nee, nog niet echt, nee. nee. En wat, hoeveel rook je dan? Ja, nou ja, dat, uh, het is heel wat. Ik, zal, ik durf het niet eens te zeggen. <laughs> Ja. ja, dan is het helemaal niet best. Nee. Maar ik zie de hele tijd van die reclames uh, uh, voorbij komen op televisie. Ja. Over van die mensen die dan, die dan even hun stopcoach gaan bellen. Ja, ja. Is ja, dat goed, die stopcoach die één keer in de week voor tussen 2 over 5 en 3 over 5 te bereiken is? Nee, ik, uh, ik heb dat niet. Maar nu had ik nog een andere vraag. Ik ja. weet niet uh, of dat mag van je. Ja. Maar ik heb altijd. Uh, het leek me altijd heel erg leuk om tekenfilmpjes in te spreken. Ja. En uh, ja, dat hoeft voor mij gewoon op vrijwillige basis. Maar zoiets dergelijks, dat heeft, me, heeft mij altijd heel erg aangetrokken... of aangesproken ja. om zoiets te doen. Misschien is er een of andere luisteraar die uh, zegt... God, ik kan zo'n stem gebruiken. Ik weet het niet. Dat is ja, wel ik... een ander verhaal. Ja, ik wil ook om, om ook je broodnodige afdeling te zoeken. Nou, ik wil je niet direct weer naar de sigaretten jagen. Nee. Maar ik moet eerlijk zeggen dat dat een van de dingen is... die ik het allerliefste wil doen. Ja. En ik ben er al jaren mee bezig... en ik heb één keer twee zinnen mogen doen. Ja. In een tekenfilm die, uh, hoe zal ik het zeggen... niet heel lang in de bioscoop gedraaid heeft. Ja. Dus het is heel lastig tussen te komen. Zelfs als je uh, leeft van, van je stem... Ja. Dan is het nog, het is iets wat zoveel mensen zo graag willen. Ja. Dat als je... T... We, weet je waarom? Dan denk je, ja verdorie, het zijn altijd allemaal van die, van die bekende BN'ers die, ja. uh, ja, ja. die gevraagd worden. Ja, maar dat is natuurlijk heel logisch, want... Ja, goed. en dat is dus algemeen vind ik op de tv. Het uh, zijn iedere keer dezelfde gezichten. <laughs> Ook uh, commercials. Ze zouden jou eens moeten bellen, Yvonne. Ja, <laughs> oké, okay, maar goed. Dat, ik, uh... eh, ik denk wat, dat het van die tekenfilms dat het lastig wordt. Misschien moet je nog heel even zoeken naar een andere hobby. Maar je weet het nooit. Hè. Misschien belt er iemand die zegt, nou die Yvonne, dat is de stem die ik altijd al zocht. Uh... Okay, Laat me komen. Maar dat stoppen met roken, dan moet je, dat moet toch lukken? Ik dit ah, kan me niet voorstellen dat het niet... Het moet dat het niet, lukken. Maar goed, het was dan ook van mij de vraag van... Als het dan even zo erg is en het is s'nachts, ja, wie kan ik s'nachts bellen? Ja. Toch niemand. Nou is het, mijn, mijn beste vriendin is toevallig net gestopt met roken. Ja. Yeah. En ze houdt het nu al vijf weken voor. Of vol, ik ben er trots op. Ja. Yeah. En uh, wat die doet is sporten. Ja. Yeah. Dus dan moet je midden in de nacht moet je maar een, uh, een dvdje met de pilates oefeningen in de dvd spelen gooien. Ja. Yeah. En sporten. Ja, ik kan moeilijk de straat op gaan, hè, midden in de nacht. Nee, rondje lopen zou ik je niet aanraden, maar gewoon nee, uh, voor de televisie. dat tegenwoordig allemaal niet meer. Je hebt vast ook wel uh, uh, cassettebandjes met Olga Commandeur, die uh, beweging in Nederland doet. Ja, ja die zie ik zo op de tv's morgens, maar ik bedoel, die, nee, die heb ik zelf niet. Maar ik ja. weet wel hoe ik de oefeningen moet doen, dat maar goed, ja. wandelen is natuurlijk ook heel erg belangrijk, hè? Ja, maar dat kan staan. s'nachts is dat, tenminste, ik vind dat een beetje griezelig om gewoon... Uh... Ja, daarom, uh, dat, dat is het zeker. Of heb je een grote, gevaarlijke hond? Nee, ik Ach. heb wel honden gehad, maar die heb ik niet meer. Nou, en, en wat je uitspuit als sigaretten kun je een grote gevaarlijke hond van betalen. Ja, ik heb helemaal geen grote gevaarlijke nee. hond. Nee. <laughs> ik neem maar zo'n leuk vriendin, weet je wel. Maar, maar wil niet een je... dan, hoor. Maar wil je nu tips om te stoppen met roken of wil je een persoon die je kunt bellen? Of allebei? Ja, allebei, ja. ja. Oké. Okay. Nou, ik ga voor je op zoek, Yvonne. Oké, okay. bedankt voor het gesprek, hoor. Ja. En ik, ik wens je heel veel sterkte, stop er nou mee. Is meer gewoon. Ja, de, ja, ba, ba, ja, ja, ja, ik weet het. Je absoluut. kunt het, je kunt het. Jawel. nou Ja, precies. Dat, dat, als iemand dat al zegt. He, ja. He, ja, het he. is dat ik s'nachts niet wakker gebeld wil worden, anders dan uh, begon ik er een bureautje in. Oké. Okay. <laughs> hey, heel dat veel succes Yvonne. Ja hoor. Dag. Dag. Dag. John. Hallo. Hallo. Hallo, ja, kan ik een uh, vraag eigenlijk? Ja, nou, daar ben ik voor. Uh, nou, ik voel me af. Als je uh, een lange tijd niks meer van mijn drijf hebt gehoord. En je krijgt één een keer een uh, rekening van in wat, wat kan je er eigenlijk aan doen eigenlijk? Betalen. Ja, maar als je, als je al eigenlijk al een, een betaling hebt gehad al. Als je iets al betaald hebt. Je hebt dat betaald en je krijgt toch nog herinneringen. Nou, dat is eigenlijk voor, een, voor mijn moeder eigenlijk. Die heeft laatst een... Uh, weer een, uh, uh, een herinnering of zo binnengekregen. En die heeft er ongeveer half jaar een jaar uh, niks meer van gehoord. En dan heeft ze toen ook aangetekende brief nagestuurd en zo. Ja. En uh, ja, toen dacht, ze dat, toen dacht mijn moeder dat het dan af was gelopen, maar heeft ze dus uh, uh, van de week uh, nog weer een, uh, ja, uh, een kast van een brief van in Kassenbureau gekregen. Ja. Nou ja, als ze betaald heeft, dan heeft ze toch gewoon het bewijs van betaling? Ja. Dus dan kan ze het in het bellen, of mailen, of, uh, of, uh, of een brief sturen met een kopietje van het bewijs van betaling? Ja, dat heeft ze al één keer al gedaan, maar dat uh, heeft blijkbaar niks geholpen, want daar hebben ze weer. Uh, ja, na uh, lange tijd weer iets gestuurd. En Wat raar, hè? Dan zit ze gewoon ja. vast in het systeem. Ja. Ja, want er was van de UPC en hij heeft ze toen opgezegd. En daar uh, nou is het kanaal digitaal. En dan uh, is het wel raar dat ze dan uh, na een lange tijd weer iets van uh, te horen kreeg. ja. Als je er al jaar niks van hoort, dan denk je dat het in orde is, hè? Ja, nee, daar zit wel wat in. Dus dat is wel een beetje een vreemd verhaal. Dus het, ja, dit, dan kan ik natuurlijk wel het luisterpubliek voorleggen wat je dan moet doen. Maar dat is duidelijk uh, dat er iets misgaat in het systeem. Dus dan zou ik even gewoon telefonisch contact uh, opnemen met het incassobureau. Ja, want uh, moeder heeft ook uh, nog de raadslieden gevraagd. Ze wilden helpen en die hebben haar geholpen. Maar blijkbaar... Uh ja dus, dus pas uh, heb ze dus weer uh, iets laten horen weer ja ja ja, ja ja ja dat is wel ja maar dit klinkt gewoon als een foutje ja ik had nou, ik nog, uh, een uh, antwoord uh, ook nog over, uh, over roken hè over ja. stoppen en roken ja ik ken een kennis en die zei tegen mij dat ze heel moeilijk was om te stoppen met roken. Dat hij zei dat hij dan uh, ja, niet kan volhouden en dat hij nooit zou stoppen met roken. Ja. En, en heeft hij van familie of zo so uh, hij, is hij achtergekomen dat hij bij ankerpuntuur, ja. met die naaldjes zoals ze dan uh, in je lijst ste st uh, stop, steken, uh, dat je daar uh, zou kunnen helpen. En, uh, dus die kennis is toen naartoe gegaan en heeft dat een aantal keren gedaan. En uh, ja, hij is uh, wel uh, van het uh, roken afgenomen. Oké, okay, dus dat werkt uh, in dit geval wel. Ja. Hmm. Nou ja, dat is, dat is een advies natuurlijk. Ja, het is ook, uh, want ze heeft vooral uh, uh, problemen met, uh, met de nachten. Ja. En het is natuurlijk niet dat je 's nachts eventjes wat. Uh, wat naaltjes uh, zelf in kunt uh, steken. Nee, snap ik. Dus dat is, dat is uh, Maar ja, goed, wie weet, uh, als het overdag zo goed helpt dat je er s'nachts geen last meer van hebt, dan is het natuurlijk ook doelbereikt. Ja, maar ik heb er ook wel uh, last van dat ik uh, niet, niet kan slapen en dat het soms uh, wel laat kan worden. Uh, en dat is ook wel eens een probleem dat ik, uh, ja, dat ik niet goed kan slapen en dan uh, wordt het soms zelfs laat. Ja. ja, daar zit wat in natuurlijk. Ja. Nou ja, ik, uh, er zullen vast nog meer tips komen. En we zetten ze allemaal op een rijtje voor Yvonne. En dan hopen we maar van harte dat het er lukt om, uh, om ermee te stoppen. Maar uh, dan, uh, dan houden we eventjes uh, acupunctuur als een van de tips aan op het lijstje. Dank je wel daarvoor. Oh, en ik wil ook even wat vragen, eigenlijk, als het nog kan. Hè. Nog een vraag? Nou ja, ik voel me af. Misschien een uh, leuke uh, slanke, jonge vrouw... Misschien, uh... Ze misschien samen uh, carnaval misschien, uh, te vieren, want uh, ja, ik ben er niet zo goed in ik om, uh, om uh, met, uh, ja, het uh, contact te leggen, zeg maar. Dus je wil een slanke jonge vrouw om carnaval mee te vieren? Ja. Oké, okay, en hoe oud moet ze zijn? Ja, rond uh, tussen de 20 en de 30, 35 oh. jaar zo. Want hoe, hoe oud ben jij? Ja, ik ben al uh, zo, zo rond de 40, dus ja. Maar je wil nog een groen blaadje. Nou ja, ik vind uh, als je dan vast krijgt, dan je moet je ook aan de toekomst denken. Dan is uh, het natuurlijk wel fijn als het een, uh, jonge, uh, niet, uh, ja, een beetje een jonge vrouw is, uh, waar je dan toekomst uh, op kan bouwen. Oh, en um, uh, John, hoe moet ze verkleed gaan met carnaval? Ja, maar maakt niet zo uit eigenlijk. En hoe ga jij verkleed met carnaval? Ja, dat weet ik nog niet. Oh, dus dat mag ze nog bedenken. En waar Carnaval? Want dat is heel belangrijk, want het verschilt nog erg tussen Brabant en Limburg. Uh, ja, Liefste in uh, Brabant, rond uh, Eindhoven-Deurne, zo ongeveer, die streek zo'n beetje. Slanke jong, jong, jonge vrouw die Carnaval wil vieren in Eindhoven-Deurne. En wat doe jij in het dagelijks leven? Um, ja, ik heb uh, op de, de moment geen werk, want ik zit oh. in, de, in de UWV, heb ik eigenlijk. Oh, dus ja. oh. En waarom is dat? Ja, ik ben vro vroeger rijk uh, afgekeurd. Oh, en waar ben je op afgekeurd? Uh, ja, ik heb een, uh, ook een beperking en zo. Oh, Oké. Okay. Dus je bent beetje... wel een beetje een uitdaging voor deze slanke jonge vrouw? Um, ja, ik hoef van wel, ja. Nou, ik zet het erbij, uh, John, wie weet... Ja, dat is goed. Is er uh, een of andere Indiaantje of uh, tomaatje of uh, uh, engeltje dat uh, met jou naar nou carnaval wil? Ja, ik, ik voel me ook af. Ik zie bijvoorbeeld uh, artiesten en uh, mensen op televisie. Ja. Zie je ook niet zo heel vlug uh, mensen die, ja, die bekend zijn, die uh, ja, misschien een beperking hebben, bijvoorbeeld uh, ja. zangers of zo. Ja. Dat vind ik ook wel een beetje jammer dat het daar bijna niet op TV ziet. Oh, ja. Ja dat, uh, de, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Of uh, adres waar je mensen kan leren kennen die uh, ja, niet zo uh, goed kunnen praten of zo? Of, uh... Nee, dat zie je ook nooit op tv. Nee. Nee. Ja. Ja, ik, ik, volgens mij zijn er een hoop dingen die ik voor jou op zou kunnen lossen of niet? Ja, want uh, ik ben ook best wel intelligent hè. Nou, ik, uh, ik heb ze wel op een rijtje. Ja. Ja. Nou, uh, John, ik, uh, het wordt me allemaal een beetje te veel. Ja. Ik, uh, ik zal kijken of er nog een slanke jonge vrouw reageert voor je. En uh, ik ga nog even weer op zoek of mensen nog uh, stoppen met roken tips voor Yvonne hebben. Ja, is goed. Oké, okay. goeiedag. hè. Ook, ook had ik had nog een tip van de, uh, zonde... Hoe uh, is dat zonde... Uh, Zonnecollectoren. Ja. Yeah. Ik heb uh, laatst op tv gezien een programma over, uh, een, ja, ik weet niet, wat, een netwerk of profiel of zo. Ja. Yeah. Uh, als het over dat we in Duitsland wel honderd keer uh, meer zonnepanelen uh, op de dak hebben dan hier in Nederland. Ja. Yeah. Dus daar is veel, er veel uh, meer. Is dus daar veel is. erger? <laughs> ja. Nou, en nu ga ik stoppen. Ja, dat is goed. Dag. En bedankt nog, hè? Jij ook, bedankt. Maar is dit van Sam Brown? Speciaal voor Yvonne. Tips voor stoppen met roken 0800 1121. All that I have is all that given me. Did you never worry that I come to depend on you? I Light, and I can't believe it's true Wrapped in her arms I see you across the street I see you across the street And I can't help but wonder If she knows what's going on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 to walk away. Oh ja, stop van Sam Brown was dat. André, goeienacht. Goedemorgen, Astrid. Hallo. Hallo. Nou, zeg het maar. Uh, nou, ik had een vraag. Oh. Als ik over de A7 ga via de afsluitdijk... <laughs> dan was daar voor een jaar of vijftien terug... waren er altijd zwanen. Ja. Honderden. Ja. En nu zie je ze helemaal niet meer. Oh, waar zijn ze naartoe, hè? En als je nu over de A28 gaat, bij Strand Nulde en zo, ja. daar, daar zie je ze nu. Oh, precies, zijn ze verhuisd? Precies aan de andere kant van Dijsselmeer. Oh, ze zijn mijn naar de andere is, kant, ja. Mijn vraag is, hoe kan dat? Oké, okay. ja. En, en, en sinds wanneer valt het je op? Nou, de laatste tien jaar eigenlijk al. Oh, zo lang al. Ja, ik rijd regelmatig. Ik rijd vroeger er altijd al over de Afsluitdijk. En nou, dan zag je al die zwanen altijd. Kijk, als je in een vrachtauto zit, dan zit je wat hoger. Ja. Dan zie je wat meer. Ja. En ik vond dat altijd een prachtig gezicht. Oh. Nou, en ik ging nou vannacht weer naar huis toe. En dan kom ik er weer langs. Ik dacht, hé, hey, laten we toch eens even bellen. Ja, want dat zijn precies de vragen. Maar ja, ja, ja, ja. wie weet waarom een zwaan iets doet, hè? Ja. Dat, is, dat kan nog best lastig zijn. Ja, ik vind het. Ik, ik vind zulke rotbeesten, André. zwanen... <laughs> ik vind het zulke griezelige, agressieve rotvogels. Ja, klopt wel. Oh. En, en vooral als je ze in vijvers hebt en zo, wat. Ja, en als ze, als, ze, als, ze, als ze baby's hebben, kinderen, hoe heet ja. het, zwaankuikens. Zwanen jonge beestenkuikens hebben, dan zijn ze helemaal, dan, als je dan in de buurt komt, dan gaan ze blazen. Ja. En uh, mijn broers die hadden vroeger een bootje en dan gingen ze de polder in. En dan, uh, de, dan, als je dan te dicht bij zo'n nest kwam, dan kwamen ze aanwapperen, en dan zei mijn moeder altijd: hij kan je arm breken! Nou, inderdaad wel. Ja, dus ik, ik moet er niks van hebben. En omdat ik zwanen dus enge, agressieve rotbeesten vind... trek ik dat door naar de gans. Dat vind ik ook enge beesten. Ja. <laughs> ja, zegt hij. Nou, dat, dat is ook... even En vooral als je dus uh, in woonwijken zit en zowat... in uh, met vijvers. Ja. Want ze weten dat, de mensen ervoor, dat wij ervoor weglopen. Ja, ja, ja, ze weten het. Ze doen het erom. Eigenlijk zijn het wolven in ganskleren. Ja, inderdaad. Maar ganzen kunnen niet je arm breken, toch? Mijn moeder heeft nooit gezegd, pas op die hebben niet zulke brede vleugels. Oh, gelukkig. Kijk, het is juist met de vleugels dat ze dus goed kunnen slaan. Oké, dat zijn die zwanen. Maar je vindt het toch mooi om te zien. Ja, daarom. En ik vond het ook altijd mooi, dan uh, reed je daar de hele Afsluitdijk langs, hè, die 30 kilometer, yeah. of 32 is het. En dan zag je altijd mooi die zwanen er allemaal. <laughs> ja, een mooie afleiding voor zo'n lange rechtstuk weg. Ja, ja nooit meer één. En nooit is... dat, je, dat je een beetje over de middenstrepen ging met je vrachtwagen omdat je naar die zwanen zat te kijken? Nee, want je kon eigenlijk oh. gewoon vooruit kijken. Je hoeft niet naar oh, zij okay. kijken. Want je zag ze gewoon met, met rechteroog, zeg maar. Dan zag je al die zwanen altijd. En ze zijn verhuisd. Ja, maar waarom? Ja, dat is een goede vraag. Nee, maar Zou iemand het weten? Ja, ik weet, er zijn een hoop vogelkenners hoor, die naar dit programma luisteren. Ja, nou. En hoewel we de kraaienvraag ook nog steeds niet beantwoord hebben. Maar je weet het niet wat er nog uh, gaat gebeuren. Nee, daarom. Hey, maar André, je zit nu niet in de vrachtwagen. Nee, ik zit nu in een open combootje. In je open combo? Ja. Want je bent klaar? Ja, ja, ja, ja. Lekker naar huis? Ik sta uh, precies voor de deur nu. <laughs> in Groningen. <laughs> Kijk, heerlijk. Maar wel blijven luisteren, want we moeten nu oplossen hoe het met het zwanenmysterie zit. Ja, ja, ja, ja. Maar dat doe ik ook. Ik ga hup met de lift naar boven en dan uh, zet ik direct de radio weer aan boven. Oké, okay, nou hartstikke goed. Ik ga mijn best voor je doen. Ja, heel graag. Oké, okay, goeienacht. En succes met het programma. Dankjewel, André. Oké. Okay. Doei. Ja. Ik zie op de chat uh, Mike en Mike zeggen... Dat, uh, dat zijn broer een keer zijn arm heeft gebroken... doordat hij een klap van een zwaan heeft gekregen. Dus het is heel gaar niet overdreven wat mijn moeder... Uh, uh, altijd waarschuwen dat ze zwanen gewoon arm kunnen breken met een agressieve klap. Maar goed, het gaat dus, niet, uh, het gaat dus nu niet om hoe agressief ze zijn. Het gaat erom waarom ze verhuisd zijn naar de overkant van het IJsselmeer. Dat wil André graag weten. Nou, als iemand daar ook maar sjoegen van heeft, 0800 1121. Gert-Jan. Dag. Dag. Ik. Uh... Ik ben een hele hoge drempel overgestapt om uh, te reageren op dit programma... waar ik al een lange tijd naar luister. Maar nu kom ik met twee halve vragen en met halve antwoorden. Nou, dan stap je, je stapt een drempel over en je komt een beetje met halfbakken materiaal. Ja, ik, ik val niet met de deur in huis, <lacht> maar uh, met een halve vraag en een halve antwoord. Twee maal. Nou, uh, mijn de... eerste vraag, ja. uh, vanuit mijn eigen achtergrond. Ik ben benieuwd wanneer de naam Achterhoek als uh, aanduiding voor dat gedeelte van de provincie Gelderland... Uh, gangbaar is geworden, terwijl de oude naam volgens mij de Graafschap was. Mm. En uh, ik wil niet helemaal teruggaan tot Karel uh, van Gelre... want dan zijn we echt een paar honderd jaar onderweg. Yeah. Maar wanneer die naam Achterhoek uh, gangbaar is geworden... En de, volgens mij heeft dat voor de helft te maken met de 19e eeuwse eenwording van uh, de staat der Nederlanden. Dat ze dat gebied over de IJssel en uh, die, die hoeken richting uh, Duitsland de Achterhoek hebben genoemd. En er is vast wel iemand in Winterswijk of een historisch <lacht> geïnteresseerde uit die wereld die me daar wat uh, details over er kan iemand vertellen. Iemand uit Brummen? Nee, Brummen zit je in, in Zuid-Limburg. Oh, ik dacht dat Brummen ook Achterhoek was. Ik roep nou, bij, ook maar wat. Nou ja, goed. Bij maar geografisch niet zo belet. Achterhoek, alleen al de naam. Dat blijft de vraag. En, en het, het is dus niet de voorhoek of de, de... Het is vanuit Holland, Den Haag zal ik maar zeggen, is die term bedacht. En... Het ligt ergens achter. Ja, ligt ja, het niet ergens is, achter? Ja, achter de IJssel. He. Nou, klaar. Ja. Nou, is dat goed, het... Nee, dat, nee, nee, dat nee, moet nee, niet nee, nee, je niet zo. Die moet... gokken van mij moet je nooit al te serieus nee, nee, nemen. Maar, nee, goed. <laughs> ik, ik zeg, ik zit met een halve vraag en een half antwoord. Ja. Nee, dit was wel een hele vraag, hoor. Oké. Okay. Ja. Dan heb ik nog een tweede halve vraag naar aanleiding oh. van het kraaienverhaal. Je en, moet even een drempel over me als je ja. er allemaal overheen bent en dan, ja, dan kom je ook nee, binnen. Ja, dan nee, nog eens wat. Ja. Nee, nee. Ja. Ja. Uh, het kraaienverhaal, het vogelverhaal. Er zitten veel vogelkenners uh, te luisteren. Ik heb het volgende. moet ik een klein aanloopje nemen. <laughs> ik heb jaren geleden in Amsterdam, woonachtig, uh, met mensen uh, een, een stadswandeling gemaakt. En een klein. Uh, als je een, een stadswandeling in de Amsterdamse binnenstad maakt... dan kom je eigenlijk altijd automatisch op het Begijnhof oh. terecht. Oh. Ik weet niet of je de situatie kent, maar oké. Okay. Uh, nee. Wij kwamen op het Begijnhof. En uh, daar uh, liepen wij een rondje. En op dat uh, centrale grasterrein, het middenterrein, waren een stuk of 50, uh, 40, 50 duiven, wat duiven doen aan het koeren, aan het uh, elkaar inzijnen en uh, wat duiven zo al doen. <laughs> en wij liepen, dat is namelijk ook een heel rustig plekje in binnen in de stad van Amsterdam. Ja. En wat mij toen opviel... het is jaren geleden, het is me altijd bijgebleven... het zou bij wijze van spreken een onderwerp kunnen zijn... voor de KRO-programma van Als wonderen Bestaan. Ja. Wat gebeurde er toen? Op een gegeven moment al die duiven vielen stil. En toen was er één duif, die ging op zijn rug liggen... pootjes omhoog... en toen bleven het een paar seconden stil... en toen begonnen al die duiven weer opnieuw te koeren, zal ik maar zeggen. Nou. En ik kan dat niet alleen vertalen... Uh, ik ben geen bioloog, ik, uh, ik weet het duivenverhaal met die postduiven die in twee dagen precies weer op het hond komen, ja. volgens mij heeft dat daar iets mee te maken. Hoe dat uh, biologisch te verklaren is, dat weet ik niet. Voor mij blijft het een vraagsteken. Ik vind het nog steeds interessant, uh, of vogelaars, of hoe die mensen zich ook allemaal uh, mooi uh, willen benoemen, hoe die duiven onderling, want er moet een signaal zijn uitgegeven, uitgegaan van die duif die op zijn rug ging liggen en einde verhaal. Maar het was op het Begijnhof? Het was op het Begijnhof, midden in de stad Amsterdam, historische ja. locatie. Ja. En het, het, op het, het, het viel me juist op, omdat op het een, van het ene moment op het andere al die duiven stil vielen. Het was als het ware twee minuten stilte op 4 mei op de Dam. Maar dan maar, in duiventaal. En ja, was jij de enige die het zag? Of waren nee, er meer ik mensen? had mijn gezelschap op, op, op, op sleeptaal om daar een rondje te lopen. Nou, wat een. Uh, want ik dacht even, als je alleen was, dan had je nee, misschien nee, wat gerookt. Ik, ik, ik, ik, ik weet eigenlijk niet eens meer, want ik neem wel vaker mensen op sleeptouw in de stad. <laughs> maar deze mensen waren ook getuigen. En dat was het meest opvallende. En kijk, van het hele vogelverhaal, wat mij nog het meest intrigeert, ik ben geen bioloog, maar uh, dat zijn die grote trekbewegingen. En die postduiven die, die uh, honderden, duizenden kilometers vliegen en gelijk op het, ja. uh, op het jaar. Te komen. Ja. Volgens mij zit het in dat stramien, ik weet niet hoe ik dat verder moet benoemen, maar eh, ik ben benieuwd, het is dan een vraag die me langere tijd intrigeert en ik heb, nou wat ik net aan het begin zei, ik ben nu een drempel overgestapt om dit 0800 1121 is te bellen, ja. ik ben benieuwd of ik deze nacht nog eens een adequaat antwoord hoor over dat uh, graafschapverhaal, oké, okay, dat ja. is minimaal. Maar ja. met name over dat duivenverhaal. Ja. Blijft voor mij nog steeds een, een klein ministerie. <laughs> klein ministerie? <Ja. laughs> een mini-mysterie mini mi of een klein een ministerie? Ja. <laughs> klein mysterie. ja. ja. Oké, okay, dat waren mijn twee halve vragen en ja. halve antwoorden. Nou, ik vind het gewoon twee hele vragen. Nou, oké, okay. dan ben ik dus, benieuwd. Uh, ik blijf luisteren. Ja, heel goed, maar ik, ik vraag me nog steeds een beetje af... want ik kan me gewoon niet voorstellen namelijk dat een duif op zijn rug gaat liggen. Nee, dat was gewoon feitelijk. Nog los uh, of hij met zijn pootjes omhoog ging liggen. Ja. Het was van het ene moment... Op met andere was het doodstil. En juist op dat Begeinhof, dat is daar zo'n kleine enclave in de binnenstad van Amsterdam. Het verkeerslawaai is allemaal uh, buiten, buiten het Begijnhof. en. Van het, een, het is vergelijkbaar met twee minuten stilte of een minuut stilte op 4 mei op de Dam. Maar het is niet dat jullie, want jullie waren met elkaar, dus ja. dat kan ik neem aan dat iemand zei van... Nou ja, het, is, het lijkt een beetje alsof Doortje Duif een, een epileptische aanval heeft gekregen... Nee. en de rest van de duiven zeggen, jongens, wat gebeurt er nee, met Doortje? Nee, nee, nee, wat, wat mij ja. uh, achteraf ook, ik praat vele jaren later... Ja. Uh, wat mij opviel, dat het van het ene moment op het andere moment doodstil was. Daar. Ja. En dus dat moet een signaal afgegeven zijn door die duif die met zijn pootjes omhoog ging liggen, dat meer, meer kan ik maar, niet. Nee, maar ik bedoel, kan het niet andersom zijn? Dat die duif omviel en dat die andere duif allemaal dachten... Maar dan heeft, moet die van tevoren een signaal hebben afgegeven, want toen die op zijn rug lag, kon dat niet meer. Oh ja. Het is echt een, een, een, een, een duivenverhaal, een biologisch verhaal, variant aan een minuut stilte op uh, 4 mei, op de, tenminste ja. zo... Heb ik het achteraf een beetje... En misschien begrepen. dat ze met z'n allen ieder jaar op het Begijnhof een dode duif herdenken. Ja, nou, maar hoe die duiven dat onderling uh, <laughs> uitwisselen, dat blijft voor mij een vraag. Ja, nou ja, voor mij nu ook. Ik ben ja. op... Het is zo jammer, want ik heb echt een vaste duivenkenner die ja. vaak luistert, maar... Ja, die, die, die luistert wel, maar om vijf ja. uur meestal niet. Dus nee, het is een nou, slechte goed, tijd voor de duimpjeskunde. Ik ben er wat laat komen, ik ben ja. er wat laat doen, ja. ja, je moest die drempel over, hè? Ik moest die drempel <laughs> over. En ik eh, luister steeds met belangstelling op dit nachtelijk uur. Maar eh, ik heb nu dus eh, twee, keer, of, ik heb twee keer de telefoon gepakt... En, eh, Hiermee mijn uh, twee halve vragen met halve antwoord. Nou, de stimulatie is enorm. We gaan ons best doen. 0800-1121. Ik, ik blijf luisteren. Oké. Okay. Oké, okay, succes met het programma. Dankjewel. Dag, doei doei. Dag. Uh, Ja, Doei, Nog een paar seconden in dit uur. En dat betekent dat ik nog net een crypto voor kan dragen. Ik krijg crypto's toegestuurd van Mieke... die de moeite neemt er iedere week eentje te bedenken. En ik, heb, uh, ik uh, trek wel iets uit de prijzenkast... aan degene die het eerst met het goede uh, antwoord belt... naar 0800-1121. En de oplossing van vandaag bestaat uit 14 letters. En de opgave luidt Engelbewaarder. Engelbewaarder. Ik vind hem lastig hoor. Engelbewaarder, 14 letters. Bel me als je weet wat ik bedoel via 0800-1121.